Ik zou ook echt vol spanning in die zaal zitten, moest amai. ik mijn formulier hebben ingevuld. Amai. Ah, ja. en, en in het begin, dat, dat er één een, een trommel mist, dan denkt: je alleen, nee, dan heb ja. ik geen kans om mee te doen. Ja, in, oh ja inderdaad. Ja. Ja, je kan heel veel dingen repeteren, maar uh, dit soort dingen zijn ja, altijd weer een verrassing. Of ze überhaupt het podium op durven komen. Of ze iets gaan antwoorden. Dus, uh... Maar eigenlijk vind ik het minder spannend dan andere shows. Ik vind dit echt heel leuk. Op dat, het is zo echt. En er kan eigenlijk niks misgaan. Want, nee. want het, is, het is door spontaan te zijn. En door, door alles gewoon te laten gebeuren. Als je, als je echt met, met projecties werkt. Dan, uh, en als je dan vergist. Is dat veel erger ofzo. Ja, ja precies. Als je nu in het loopt. Dan, dan, dan is het niet ons schuld. <lacht> Dit groot lacht achter zitten. Nee, maar je weet wat ik bedoel, hè? Als het nu zo'n beetje chaos is, is wat... de mensen zien dat ook gebeuren. Dus kijk, als er een technische storing is of zo, of, of weet ik veel wat, ja, dan hebben de mensen geen idee. Nu zien ze alles gebeuren en is het gewoon ook grappig voor de mensen ja, in de zaal. Ja. Je hebt echt altijd kindjes die niks zeggen, hè? Ja. Maar echt al het vierde of zo? Ja. Vanochtend ook. Ja. Ik vind het wel grappig. Ja. En de leukste namen en de moeilijkste handschriften. En, uh, ja. ja, maar dat is, in Nederland heeft iedereen hetzelfde handschrift. Dat is echt waar. Ja, maar ik ben wel blij dat de papa's en mama's soms nog een keer de naam erachter zetten. Of juist dat het kind er nog een keer de naam erachter zet. Want dan heb je zo twee kansen om het te kunnen ontcijferen. Ja. We hebben twee of drie shows uh, met uh, kindjes. van, van oh, nee, Onze kindjes en zo gedaan. Omdat we dat toch eens een paar keer wilden repeteren met, met, met echte kinderen. om te we... zien dat, uh, En van de rest hebben we... Kind Denk, denkbeeldige kinderen, graag. Ah. Ja, het is vooral, vooral belangrijk om al de rest goed uh, te kennen, de, welke dansjes, welke liedjes je zingt, wat je moet zeggen. En dan de rest volgt vanzelf. Ja. Dat is gewoon meegaan met een tijd, denk ik. Ja, ik denk dat je vooral bedoelt en ik dans en zo, omdat dat heeft echt wel zo'n beetje uh, reggie mix gevoel. <lacht> maar zo hebben we nog niet gehad, maar die brachten we dan gewoon niet op shows, denk ik misschien. Of oh, die zijn geen single geworden of zo misschien. Ik weet het niet hoe dat komt. Ja. Maar er toch zo nog eens een Ooit een liedje van in de discotheek iets. Wat was dat nu weer? Dat was ook keihard. Verloren in de, de discotheek. discotheek. Hebben jullie inspraak in de setlist? Of hoe gaat dat mee? Bij... Ja, ja. ja, gelukkig wel. Het eens ja, je... toe, denk ik, voor Miguel. En. Uh... Altijd ja, de, de, de redstek, tier die doen we volledig. Ons, die, ja, maar die moeten we zeker doen, kunnen we niet maken. Oké, okay, dan, dan doen we een medley van die twee. En alleen ja. zo, wat dat is. Wil uh... ja. We willen natuurlijk heel vaak ook heel veel nieuwe liedjes zingen. Um, maar eigenlijk is het ook net zo leuk om alle liedjes te zingen die al van tien jaar geleden zijn. Of zo, juist omdat de mensen en uh, de kinderen die ze goed mee kunnen zingen. Dus ja, nou, we komen er altijd wel goed uit. Hoe moeilijk is het om geen slappe lach te krijgen? Dus al die onvoorziene momenten. Tot nu toe gaat dat nog omdat het nog de eerste dag is, maar ik denk als we een beetje geroutineerd zijn en zo een beetje ja, moe zijn, dat dat wel eens heel goed zou kunnen. Oh, wat Ja, dat wordt nog leuk. Ne? Dan staat er weer op YouTube. Wat ja. willen jullie nog kunnen? Mooi. Poppen en lokken. Ah, is dat is geen lus. Dat is ook Nederlands? Oh nee. Hip-hop. Ah, nee, ja, ik K3. Als K3. Maar daar wij zouden willen kunnen. Ik zou ook nog wel bijvoorbeeld heel goed Frans willen kunnen, of heel goed, goed, goed gitaar kunnen willen spelen. Dat zou ik ook wel. Ik weet het. En dat zeggen wij al dikwijls. Dat zeggen wij al jaren. Wat daar wij zouden willen. Echt nodig hebben, eigenlijk onze grootste winst is, als we onderweg naar Groningen zijn waar drie uur en een half rijden is of vier uur rijden is en we staan in de file, dan zouden wij een auto willen hebben die zzzzt, gewoon naar boven gaat, over die file vliegt en aankomt dat lekt dan gewoon geweldig. Ja. Hoe dikwijls dat wij in de file staan naar een optreden is echt verschrikkelijk. Alleen vooral naar Nederland. Ik ja, iedereen dat wel een beetje zou willen. Maar blijkbaar is dat al uitgevonden hè. Oh. Dat is toch een paar jaar geleden is gezegd dat er zo'n auto's zouden komen. Hè, die een dan tot een bepaalde zijn. hoogte... Uh, ja, hè.